Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Er komt een extra EU-top over de Europese begroting. Met het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk... ontstaat er een gat van zo'n 14 miljard euro... en moeten de kosten herverdeeld worden. Nederland betaalt jaarlijks bijna 8 miljard euro aan Brussel. Dat is zo'n 1 van het bruto binnenlands product. Het kabinet heeft al laten weten... dat Nederland niet van plan is die bijdrage te verhogen... Als het aan premier Rutte ligt, wordt er zelfs bezuinigd... terwijl de Europese Commissie juist wil dat de begroting wordt verhoogd. Onder meer Duitsland en Denemarken willen ook niet meer gaan betalen. De top staat gepland voor 20 februari. Het nieuwste toestel van Boeing, de 77X, heeft vandaag voor het eerst gevlogen. Het vliegtuig maakt een testvlucht vanaf Painfield, vlakbij Seattle naar de bedrijfsluchthaven van Boeing... De 7.7X is de grotere en efficiëntere versie van de succesvolle mini-Jumbo 7.77. Het toestel moet de concurrentie aangaan met de vernieuwde Airbus A350 die recent is gepresenteerd. De succesvolle presentatie van het nieuwe toestel is een opsteker voor Boeing. Het bedrijf is al anderhalf jaar voornamelijk negatief in het nieuws vanwege de crisis rond de 737 Max toestellen. De atoomorganisatie in Iran zegt dat het land de capaciteit heeft om uranium tot elk gewenst niveau te verrijken. Er zou nu al meer dan 1200 kilo verrijkt uranium aanwezig zijn. Dit kan worden gebruikt voor de productie van een kernbom, maar ook bij de productie van kernenergie. Iran trok zich begin deze maand terug uit het atoomakkoord, maar sluit nieuwe onderhandelingen niet uit. De VS moet dan wel de sancties tegen het land opheffen. Regeringspartij ChristenUnie wil dat de nieuwe marinierskazerne... zoals afgesproken in Vlissingen komt. Volgens de partij moet het kabinet zich houden aan de belofte... die aan de provincie Zeeland is gedaan. Eerder deze week werd bekend dat staatssecretaris Visser van Defensie... de kazerne mogelijk naar Apeldoorn wil laten verhuizen. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt van achter rond het vriespunt. Lokaal is er kans op mist. Morgen is het grijs, alleen in het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt al